De Unie neemt afstand en aanval en van alle vormen van extremisme, zo zegt de Moslim-Unie op de website van de krant Jyllands Posten. Bij de Unie zijn 30 Deense moslimorganisaties aangesloten. Justitie beschuldigt de man die gisteravond het huis van cartoonist Kurt Westergaard binnendrong, officieel van poging tot moord. De man is een 28-jarige Somaliër die in Denemarken woont. Hij probeerde gisteravond met een bel de voordeur in te slaan. Westergaard ging daarop naar een speciaal beveiligde ruimte in en sloeg alarm. Toen politie kwam bedreigde de man ook politiemensen met een bel. Hij werd neergeschoten en het ligt nu in het ziekenhuis met verwondingen aan zijn heup en zijn hand. Westergaard heeft speciale beveiliging sinds vier jaar geleden zijn spotprint van de profeet Mohammed tot grote woede leiden in de moslimwereld. PVV-leider Wilders heeft uit solidariteit drie Mohammed cartoons opnieuw op zijn website geplaatst. De roertunnel bij Roermond is vanochtend opnieuw gesloten geweest. Dit keer omdat er plafondplaten op de snelweg waren gevallen. Rijkswaterstaat had ruim drie uur nodig om het plafond te repareren. De nieuwe roertunnel wordt sinds opening in 2008 geplaagd door mankementen. Door het ingewikkelde veiligheidssysteem ontstonden regelmatig storingen... waardoor de tunnel dicht moest. Na uitvoerige test ging de tunnel in de A73 van Venlo naar Roermond... op 1 december weer open. Op de snelwegen ten zuiden van de Duitse stad München staan files van vele tientallen kilometers. Wintersporters die terugkeren veroorzaken files en mensen die nu op vakantie gaan staan vast. In de richting van München staan in totaal zo'n 60 kilometer file en richting de Oostenrijkse grens ruim 40 kilometer. De wegen zijn goed bereikbaar, maar het verkeersaanbod is zo groot dat het toch op veel plaatsen vastloopt. Het weer, vooral in het noorden en noordoosten, valt enige tijd sneeuw. Het is rond het vriespunt. Dit was het NOS Journaal.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 Ja? We zijn, we zijn, we zijn, ja, ik ben nog even met uh, een verkeersregelaar van gisteren het Pieter het is, want ik vind het toch wel leuk om even te horen uh, gisteren bij de nieuwjaarsduik. Uh, daarom vroeg ik ook, hebben de verkeersregelaars lol gehad? Ja, we hebben, het was koud aan de ene kant, maar aan de andere kant het was weer fantastisch. Er kwamen mensen aan uit Haarlem, Amsterdam en die zeiden wij wonen op de Zuidboulevard. En dan zei ik van welk nummer? En dan zeiden ze 84. Ik zeg dat bestaat niet, want we hebben alleen oneven nummers daar. En dat was het shit en dan moesten ze toch Verkeerd. weer doorrijden. Of iemand anders van weet je ook de postcode. En dan kwam er een getal van 82, 94. Dat bestaat ook niet, dus oh, antwoord. Doorrijden. En uh, iedereen nam het sportief op en uh, geen wanklank, okay. iedereen was zeer enthousiast over de organisatie. Nou, dat is weer leuk om te horen. Inmiddels zijn we gestart met het tweede uur van Goedemorgen Zandvoort. Het is gezellig druk in Hotel Hoogland, waar de koffie uh, over de bar heen vliegt. Iedereen zit gezellig te keuvelen in dit nieuwe jaar, wat goed ja. begonnen is voor iedereen. Uh, het tweede uur. We gaan eerst praten met twee uh, aanvoerders van D66, die oh. willen proberen om D66 op 3 maart weer in de gemeenteraad te krijgen. Daarna gaan we praten over kussens aan kinderen. Nee, nee aanouders voor, kinder. voor kinderen. Dat gast, ze... Gastouders moeten vanaf uh, gisteren een uh, speciaal EHBO-diploma hebben om uh, op om kinderen gast... te mogen passen. En daarom moeten zij bij het Oranje Kruis een gecertificeerd diploma hebben. Daar gaan we zo over praten met Lia Sol. En de afsluiter is weer uh, Jule of Sjule. Ja, wat zal het worden? Ik denk voor mij uh, Jule en voor de dames Sjule. Oké. Okay. We zitten in het nieuwe jaar en de laatste uurtjes voor de huidige gemeenteraad beginnen af te lopen. Op 3 maart mogen we weer naar de stembus om een nieuwe raad te kiezen. En D66, volgens mij 12 jaar geleden uit de raad verdwenen van Zandvoort, heeft zich heropgericht en gaat het opnieuw proberen. Twee aanvoerders van de kandidatenlijst zitten hier voor ons. Ruud Zandbergen en en Robert de Vries? De naam Ruud Sandbergen is wel bekend, maar wie is Robert de Vries? Goedemorgen. Robert de Vries is een Zandvoorter die al 25 jaar in Zandvoort woont. Die in het verleden ook actief is geweest bij D66. Zelfs nog een jaar interim voorzitter geweest ben van uh, D66 en daarnaast ook vicevoorzitter van Noord-Holland van D66. Ik ben uh, ook nog een tijdelijk uh, voorzitter van de dierenbescherming geweest in Zandvoort en Omstreken, of naar nou, Haarlem en Omstreken. En uh, ja, wat verder, ik ben, uh, ik ben van huis uit filosoof-fiscalist uh, en ben partner van een uh, uh, accountsbureau en heb. Uh, ...een aantal jaren in China gewerkt. En zo kan ik nog wel even doorgaan. <laughs> maar in ieder geval doordringt van D66? Ja, ja, ja helemaal door. Ja, ja, ja, ja. Echt een, ik, ik ben altijd een D66-fan geweest. Ik ben ook nooit van mijn geloof afgevallen. Alleen uh, ja, op een zeker moment, uh, als je kijkt als je in China bent... ...dan is het wat moeilijk om uh, je actief met de politiek bezig te houden natuurlijk, hè, in Nederland. Maar wat heb je in China gedaan? Dat uh, was consultant. consultant ja, uh, zeg maar voor bedrijven die vanuit Nederland in China wilden gaan investeren of producten wilden gaan ontwikkelen. Daar, die adviseerden wij daar. Omdat het altijd een wat moeizame situatie is in China om de betrouwbare partners te vinden. Nou, en wij zorgden ervoor dat uh, de goede mensen aan elkaar gekoppeld werden. Uh. Ruud Zandbergen. Ja. Sinds wanneer ben jij lid van D66? Um, sinds... 78 En ik ben uh, Ik meen twee jaar Spijt op tand geweest En waarom was dat? Uh, dat was uh, Ik dacht in begin tachtige jaren Ben ik uh, even lid geweest Van de Partij van de Arbeid En heb het zelfs daar geschopt op per, uh, Weet het Vicepartijvoorzitter Hier in uh, Of afdelingsvoorzitter uh, van, van die club Maar um, niet het zijn, het zijn hele, hele aardige mensen. Mensen van de tijd van de arbeid. Maar van goede wil. Van, van goede, goede wil. wil. En, uh, uh, maar als liberaal voel je je uiteindelijk toch niet helemaal thuis. Uh, bij, bij een uh, sociaal democratische partij. De, dat is eigenlijk de voornaamste reden. Dat ik uh, weer terug ben gegaan naar het oude honk. Dus Was... ik, heb, ik heb ook nog mijn oude lidmaatschapsnummer. <hijen> Mocht je, je nog houden. <laughs> um, de overstap van D66 naar uh, PvdA. Was toen D66 Zandvoort al uh, te zielen? Uh, ik meen dat alleen Han van Leeuwen nog uh, uh, in de raad zat mm. en dat hij in die periode één uh, zetel had. Oké. Okay. Ja. Ja. Toen zakte D66 helemaal weg. Tijd van toneel af geweest in het raadse uh, ja. Wat is er toen gebeurd in die tijd met D66 um, Zandvoort? Ja, niet, niet veel eigenlijk. In die zin dat ik uh, um, zes jaar geleden uh, weer lid ben geworden van die partij. Uh, strikt formeel was ik ook uh, het aanspreekpunt van die partij. Aangezien het aantal leden uh, heel uh, gering was en ook de, uh, de, de populariteit van D66 uh, landelijk. Uh, ja, op een laag pijl zat, uh, zijn er eigenlijk geen politieke activiteiten uh, geweest. En dat is eigenlijk pas in, in maart uh, van vorig jaar... Afgelopen jaar. Ja. ja. Uh, zijn we weer begonnen met een uh, heel klein aantal uh, enthousiaste leden. En, uh, hoe gaat dat? Nou, het gaat prima. Want, wat, nou, <laughs> hoe ontwikkelt zich dat? Want oh. ik kan me voorstellen dat je... Uh, doordrenkt bent van D66-bloed ja. en er zit er daar nog een en daar is er nog een. En daar ja. dan, zoek je elkaar dan op of zo? Ja, je belt. En dan denk je nou laten we weer samenkomen? Ja. De... ja, laten we eens gaan kijken wat we, wat we kunnen betekenen. En um, ja, dan, dan kom je al gauw met het, uh, met het feit uh, dat het een, uh, ja, maar weinig mensen zijn. Maar... Um, we hebben ook een samenwerking gezocht toen met de afdeling Bloemendaal. Die heeft uh, ons uh, geholpen om uh, de zaak op de rit te zetten. En dat is ook gelukt. Het aantal leden uh, is... Uh, verviervoudigd. Ja, sinds die verviervoudigd. ja Maar 1 naar 4 of, ja, of 40 nee, naar 160? Nee, nee, nee. Het zijn er inmiddels 20. Ja. Oké. Okay. Ja. Ja. En um, dat is in ieder geval een basis uh, om mee verder te gaan... Dat is ook de reden dat we niet meer onder de vleugels van Bloemendaal zitten. Maar sinds uh, vorige maand, ja. vorig jaar, ja. <laughs> vorige maand, uh, zijn we, is er nu een officieel, een afdeling zand voor D66. Die ook door het, hoofd, het hoofdkantoor in Den Haag, uh, is, is, uh, dat is ge, geaccordeerd. Dus we zijn er nu weer, helemaal. Maar hoe ligt dan de link met Heer Hugo Waard? Heer Hugo Waard? Ja. Geen. <laughs> ik, uh, ik ben benieuwd naar de vraag. Nou ja, ik ook, want uh, de website. ...kwam oorspronkelijk uit Heergewaard vandaan. Is dat zo? Ja. Nou, dat staat me even niet bij. Nee, nee, nee, nee, nee, nee. Tom is altijd te zoeken, die gaat dan ja. kijken waar het vandaan komt. Ja. Nee, nee, ik ja, zie ja, het ja. trouwens uh, ook gewoon wwwd ja. Ja, ja, nou, ja, ja, ja, ja, Daar is hij nu ja, ja, ja. inmiddels ja, ja. naar doorgeschoven. Ja. maar het is ergens in Waar. Waarschijnlijk zit je daar de webmaster of zo. Oh, of, oh dat zou zo, zo moeten kunnen. Nou, okay. Ik ken het plaatsje wel, ja. maar uh, niet... Uh, er staat hier een, een... Maar je zei, we werden dus weer enthousiast. Is dat nou inderdaad het gevolg van het Alexander Pechtold effect? Ja, dat kan je wel zeggen. Um, maar het, het is wel heel erg aanstekelijk. Want uh, ik kijk even, ik zie daar het verkiezingsprogramma, althans het concept, voor je neus liggen. En... Um, uh, om maar even wat te noemen, er is een, uh, een groot aantal leden uh, is naar, het, uh, naar een café op het Gasthuisplein gekomen op een zaterdagmiddag. Het en wapen in... van Zandvoort mag je best zeggen. Uh, Oké. Okay. <laughs> En uh, we hebben met z'n allen in groepen hebben we dat verkiezingsprogramma geschreven. Dus, dus uh, een groepen van drie, dan nou, weet je ongeveer hoeveel dat er zijn... en kom je op een gegeven moment uh, tot een bepaald resultaat. En dat ligt, dat ligt daar nu. Wat er nu nog moet gebeuren, althans wat nu bijna klaar is... is dat je redactioneel uh, die zaak een beetje, beetje leesbaar maakt. Maar inhoudelijk... Is dat, is dat het verkiezingsprogramma en is dat ook volledig gedragen door de mensen van D66, de leden van D66 en waarom? Ja, ze hebben het zelf geschreven. Er is geen verkiezingscommissie geweest die dat gedaan heeft. De leden, die schrijven dat. En dat, dat maakt het eigenlijk ook wel makkelijk, want de raadsleden die hebben dat dus ook geschreven. En die kunnen zich daar dan gelijk in conformeren en dat is dan ook gebeurd. Nou heeft Pragmatisch de, heet dat. Nou heeft Zandvoort al een, een aantal politieke partijen. Robert, wat ja, kan D66 voor extra bieden? Nou, ik denk ten eerste: een speerpunt bij ons is duurzaamheid. Daar, dat zal ook wel blijken uit, uit, zeg maar uit ons verkiezingsprogramma. We hebben daar hele duidelijke ideeën over. Een van de ideeën is bijvoorbeeld dat wij een aantal windmolens op het circuit, in het binnenterrein van het circuit willen gaan plaatsen, waardoor Zandvoort zijn eigen energie kan produceren en eventueel alles wat over is ook nog naar het net kan brengen. We willen, dus de duurzaamheid is voor ons heel belangrijk in alle, in alle aspecten. Verder vinden we dat de vergrijzing in Zandvoort toch wat teruggebracht moet worden, of teruggebracht moet worden, waardoor we de, toch vinden dat het voor jonge gezinnen aantrekkelijk weer moet worden om in Zandvoort te wonen. Ook daar hebben we bepaalde voorstellen voor. We vergeten ook de senioren niet in Zandvoort, waarvan we vinden dat ze zo lang mogelijk thuis moeten blijven. Uh, ik denk dat daar een hele belangrijke aantal zaken zijn... die uh, ja, toch iets anders liggen dan in, bij de andere partijen. En natuurlijk ook dat wij vinden dat uh, het bestuur van Sandvoort dichter... Bij de mensen moet zijn. En het bekende natuurlijk het referendumprincipe. Nou, dat is volgens mij één keer in Zandvoort ooit toegepast. Een parkeerreferendum. Ja, en dat willen we dus wat, wat vaker hebben. We, willen, we, we vinden ook als D66 dat burgers niet lastig zijn. Wat toch heel vaak bestuurlijk, ik zeg niet in Zandvoort, maar gemiddeld genomen de gemiddelde bestuurder vindt de burger lastig. Nou, dat vinden wij niet. Maar kan het niet lastig genoeg zijn, vinden jullie? Uh, nee, eigenlijk niet. Hè, want, want, want dat geeft kwaliteit aan de besluitvorming. Nou, dus in die zin uh, denk ik uh, dat wij uh, toch wat anders zijn dan, dan, dan andere partijen. Uh, uh, met name ook op die duurzaamheid uh, en op het... Uh, ja, de, ...de wijze van hoe je als bestuurder, als gemeenteraad... ...en eventueel ook als gemeentebestuur verder omgaat met de burgers. Want daar zit je tenslotte voor. En daarin willen we heel open ook communiceren met de mensen. Even terugkomend op jullie ideeën over jongerenhuisvesting. Hoe denken jullie dat te realiseren in een gemeente... ...waar eigenlijk nauwelijks nog gebouwd kan worden... Want we eerste... zitten dus nog steeds met, met de, de gratisbeperking Ja. Uh, natuurlijk. Ook een D66 trouwens. Ja, ja, ja ook een D66. Ja, precies. Uh, er zijn natuurlijk mogelijkheden... Onder andere in uh, Nieuw-Noord, uh, waar, waarin we zeggen van... daar moeten we eens goed gaan kijken wat daar nog aan industrie mogelijk is. En wat uh, eventueel niet wenselijk is als industrie. Uh, en dat daarin ook mogelijkheden voor woningbouw zijn voor mensen. En waarbij we wel de kleinschaligheid heel belangrijk vinden. En ook geen torenflats en, uh, en dat soort zaken, die, die moeten er ook niet komen. Uh, maar ik denk dat, dat, uh, dat met name daar mogelijkheden zijn... En Ieder plekje wat er is in Zandvoort, daarvan moeten we sowieso ervan uitgaan dat er voor de sociale woningbouw meer mogelijkheden geschapen worden. Dus het, zeg maar het landelijk percentage wat daarvoor geldt, dat we dat zeker ook strikt moeten handhaven in Zandvoort. Nog even, even over die ja. jongerenhuisvesting. Ja, ja. um, ik vind het ten eerste jammer dat uh, die mogelijkheid uh, die, die er was uh, bij het oude busstation, dat dat niet benut is. Uh, wat bedoel je daarmee? Uh, er, dat oude busstation, uh, er was sprake van dat daar een... Een, uh, een sociëteit zou, zou komen. Een sociëteit zou komen, een jongerenopvang zou komen. 12, 16 generaties. En nu. op een ja. of andere manier is dat niet gelukt. Nou, het is, uh, is bouwonveilig. Ja, dat maakt me niks uit. Het is niet gelukt en dat ja. is jammer. Uh, daarentegen, want ik denk toch wel dat je, dat je een, uh, een dergelijke opvang... Uh, dat het voorkeur geniet dat dat in het centrum is... Er staat al sinds jaren een pand leeg. Uh, in de verbinding tussen het raadhuisplein en het gasthuisplein. Dat was het vroegere POM. Ik weet niet of je dat nog kan herinneren. Ja, dat klopt, maar dat wordt nu op het ogenblik gebouwd. Dus daarom daar nou, wordt het. Uh, het staat nog steeds duur. Dus ja, ja. Uh, volgens mij uh, zou dat uh, best kunnen. Ja. En uh, dat kost natuurlijk geld. En ik, ik vind eerlijk gezegd dat je als uh, gemeente dat dan ook moet faciliteren. Aan de andere kant vind ik ook. Dat als je dat dan doet als gemeente. Uh, dat ook vanuit de jongeren initiatief verwacht mag worden dat ze daar iets mee, mee doen. Dus het is ook verantwoordelijkheid nemen. Het is niet alleen maar dankjewel zeggen. En te kijken het ja. maar verder. Met, met andere woorden. Zelf doen. Je moet ook zelf je, je inrichting van je, van je honkel gaan doen. Ja, verantwoordelijkheid nemen. Maar ja, dus dat, dat gaat ja. dan over jongeren. En, ja, ja. en ik had het ja. met name over jonge gezinnen. Hè? Ja. Ik, ik denk dat, dat natuurlijk. Nou, ik vind, ik vind het, het aansnijden van het jongerenprobleem ja, ja. Vind ik ook wel, ja, ja. Uh, wel aardig. Want ja. daar hoor je ongeveer heel zand van. Over. Ja, ja, maar eigenlijk gebeurt niet zoveel. Nee. Nou, we hebben daar in ons verkiezingsprogramma ook hele duidelijke ideeën over hoe dat aangepakt moet worden. De verantwoordelijkheid bij de jongeren: eh, het, het, het, het toch zorgen dat er faciliteiten zijn voor jongeren om, eh, om zich te kunnen recreëren. Het is toch eigenlijk. Heel erg gek, sorry dat ik er zo even inbreuk... ...want ik vind het namelijk ook heel erg gek... ...dat er in Zandvoort niet eens een jeugdhonk is in het ja, centrum. Ja, precies. Nou, dat staat heel nadrukkelijk in ons verkiezingsprogramma... ...dat die er moet komen. Punt uit. He, en, en begeleid. He, en, en, en ook op een plek waar, waar... in ieder geval sociaal toezicht is. He, dus niet ergens wegstoppen... In, uh, in, ...op het racecircuit nee, ja. of zo... He, ...maar dus echt ergens... He, en, ...in het midden van het dorp. He, en daarbij natuurlijk ook wel... Uh, ...rekening houden met de veiligheid... He, van, ...van omwonenden he, en, en, en al dat soort zaken. Is dat niet een beetje gemiste kans in het LDC-project? Misschien, maar wij pakken dat weer op. Ja. Middenboulevard is een tijd lang uh, inzet geweest bij diverse verkiezingen. Ja. Ja. In 2006, toen er verkiezingen werden gehad, lag er een bestemmingsplan Middenboulevard. En de nieuwe raad had nog niet eens de stoeltjes warm gemaakt... ...of dat hele plan werd overhoop gedonderd... En er is gewerkt aan een nieuw plan wat er nu ligt. Ja. Hoe staat D66 over het, tegenover het huidige plan van de middenboulevard? Wij, denk ik, hebben een, een iets andere insteek... Ik moet even kijken naar de camera. Dat, is een... <laughs> <laughs> Dat moest ik even zeggen. Ja, ik ben is ik denk... hier aanwezig. Ja, ja. Dus uh, wat, wij in ieder geval, uh, wat wij in ieder geval belangrijk vinden wat betreft de middenboelvervaring... is plannen waarbij je uh, de hele boel sloopt... En, en, en dan denkt dat dat er realiseerbaar is. Nou, alleen al financieel is dat niet realiseerbaar. Het is voor de mensen ook niet realiseerbaar. Mensen wonen daar graag. Wat wij, wat wij graag zouden willen is het geel wat oppimpen... en daar bepaalde plekken, en dat moet natuurlijk allemaal nog wel uitgezocht worden... bepaalde plekken eventueel herbestemmen daarin. Maar een totale aanpak van alles skaalslag en opnieuw opbouwen... dat is niet realiseerbaar. Ja, maar is... zo is het plan ook niet, hè? Nee, nee, nee, nee, nee, nee, nee, nee. Maar uh, in die zin uh, hebben we dus, we hebben daar wel enige affiniteit mee met het plan. Uh, maar we willen daar toch onze specifieke ideeën op loslaten. Stel nou... we, hebben, we hebben een hele goede architect in huis. Die heeft hier al gezeten, ja. Wat? Die heeft hier al gezeten, ja, precies. Ja, ja. En die, uh, die, is daar, uh, die heeft daar hele duidelijke ideeën over... die ook uh, heel, heel breed in D66 worden gesteund. Nee, maar het, is dus, het, het, het, het idee is echt wel uh, dat je moet uitgaan... van de bestaande realiteit die er is. Die, uh, daar kun, je, die kun je niet volledig teniet doen. Nee. Uh, dat is gewoon financieel niet haalbaar. We hebben geen miljard ergens op de begroting staan nee. om dat te doen. Jullie zijn voor kleinschaligheid, voor het dorpse karakter van Zandvoort heb ik gelezen. Hoe staan jullie tegenover de ontwikkelingen aan de Hoge Weg? Ik herkende Hoge Weg niet meer. En toen wij in 1956 kwamen wonen was de Hoge Weg duidelijk een andere Hoge Weg dan nu. Er zijn veel mensen die zeggen, dat nou ja, het, het heeft allure. Ik, ik betwijfel dat. Er, wij, er zijn uh, panden gesloopt zoals uh, destijds, ja, ik weet niet of je dat nog weet... Hotel Welgelegen, uh, Hotel Marina en andere panden... die, die naar mijn mening uh, de hoge weg meer allure uh, gaven... Uh, dan uh, dat wat er nu uh, wordt gefabriceerd. Um, ik moet, uh, ik moet zeggen dat, uh, dat we kunnen er niets meer aan kunnen doen. Je, je kan er wat van vinden, maar het heeft verder geen zin meer om erover te praten. Maar het zou maar, een waarschuwing kunnen zijn ja, voor de toekomst. Ik, ik hoorde al dat uh, Brede Rode Straten de Kors aan de beurt zijn. Althans, uh, daar wordt schuchter over nagedacht. Het, het mogen toch niet zo zijn uh, dat dat dezelfde kant op gaat als... Uh, ...als de hoge weg. Ik vind dat zich uh, dat moeten zich herkennen... ...en blijven herkennen in hun dorp. Een <coughs> dergelijke, dergelijke aanpak... Um, uh, ...werkt daar uh, niet aan mee. En dat geldt niet alleen voor, voor uh, straten... ...zoals de Kostverlorenstraat en uh, de Brede Roodstraat. Het geldt in feite voor heel het dorp. Als ik kijk... Uh, naar de bebouwing in het dorp en wat er nu al gebeurt in de Haltestraat. Ook dat is niet meer terug te draaien. Maar er, er zijn toch heel wat panden uh, gesloopt. En het karakter uh, van het dorp is, is duidelijk aangetast. Wij pleiten dan ook, en dat kunt u ook uh, terugvinden in ons verkiezingsprogramma. Dat met name het oude dorp, als daar al iets gebeurt, dat uh, de bebouwing dusdanig moet zijn dat het blijft passen in het huidige karakter. En we, hebben, we geven dat ook aan, we, geven, we, we zeggen ook dat de, de nokhoogte en de groothoogte altijd gelijk moet zijn, gelijk moet blijven. En uh, dat geeft naar mijn mening antwoord op je vraag. Ik heb nog twee korte vragen. Ja. Wat doen we met de watertoren? Ik vind dat die moet blijven, omdat dat een, een karakterbepalend uh, bouwwerk is in Zandvoort. Ook een van de, de, de weinige, uh, ja, min of meer oude gebouwen, hè? tussen haakjes, zo oud is het nou ook weer niet. Maar in ieder geval karakterbepalend. Ik denk niet dat je dat weg moet doen. En als je hem nou eens afbreekt en een oude neerzet, zoals die vroeger hier gestaan hè? Ik vind dat je er niet aan moet nee? komen. Nee. Nee, okay. uh, nog de nog raad weet hoe hij het wil financieren. Is partij, ja, ja, het is overigens ja, geen ja, partijstand. Ja. Uh, nee, nee, maar, nee, nee. maar ik denk wel. <laughs> ja, ja. Ik Dan denk we... wel dat, dat, dat uh, het karakter uh, van die die uh, dat kennen we nu en uh, dat moet je gewoon zo houden. Laatste vraag: de raad heeft 17 zetels. Op hoeveel zetels gokken jullie? Wij gokken niet op zetels, uh, dat willen wij ook niet. Uh, vind ik ook onjuist om, uh, om daar uitspraken over te doen. Dat is aan de kiezer om uh, te bepalen met hoeveel zetels uh, D66 in de raad komen. Wij zullen er wel alles aan doen om te zorgen dat ons stemgeluid breed in de raad vertegenwoordigd zal zijn. Goedemorgen, zantwoord gaat de komende tijd zeer veel tijd besteden aan de verkiezingen. Ik denk dat jullie ongetwijfeld nog een keer terug zullen komen, maar... Voor nu bedankt. Oké, okay, graag, graag gedaan. En uh, wij komen graag terug. Gisteren is de nieuwe wet kinderopvang van kracht en op basis van die wet moeten ook gastouders in het bezit zijn van een geregistreerd certificaat eerste hulp aan kinderen van het Oranje Kruis. Helemaal correct, goed ja. voorbereid. Knap hè? Ja. Ja. ja. U hoort Heel de stem goed. van Lia Sol, ja. ehbo docenten Helemaal. Bij het Helemaal Oranje correct. Kruis. Maar we hebben, al een, we, we hebben al een rood kruis, hoe moeten we nou met het Oranje Kruis? Nou, het Oranje Kruis uh, certificeert uh, officieel de diploma's. En waarom het Rode Kruis niet? Het Rode Kruis certificeert ook, ook. op hun manier. Maar oh. Wat de, is het verschil dan? Het is een dan? landelijke organisatie, de, het Oranje Kruis, waar de EHBO-diploma... Het uh, Rode Kruis tegenwoordig ook. Tegenwoordig ook, ja. <laughs> U bent ook aardig op de hoogte. Dat is helemaal goed. Het Oranje ja. Kruis is uh, de doorsnee uh, waar alle EHBO-diploma's vandaan komen. Laat ik het zo formuleren. Hmm. Ja, de, de, de professionele opleidingen die gaan uh, door het Oranje Kruis. Ik ben zelf in de Waardepol opgeleid. BFA. Ja. Ja. Dit komt nu uh, eigenlijk... Ik BHV even bedrijfshulpverlening. Ja, nee, ik, ik, de... hoor, ik hoor dit voor het eerst, want ik dacht eigenlijk dat het aan kinderen gericht was. Nee, Leg dat gastouders. eens uit hoe dat zit. Nou, de gastouders moeten voldoen aan een certificering. Uh, ze passen op, uh, ze worden betaald, ze krijgen vergoeding voor hun oppas. En toen heeft uh, het ministerie bedacht, nou daar moeten we ook maar eens wat eisen aan verbinden als jullie mm -hmm. geld van ons krijgen. Uh, dan moeten er maar eventjes uh, wat tegenover staan. Ja. En die hebben bedacht dat iedereen dan maar een EBO-certificaat moet halen. <kijkt> nou, dat is helemaal niet zo erg. Alleen, de mensen hebben uh, veelal hun eigen kinderen keurig netjes opgevoed. En passen dus nu op de kleinkinderen. Zij uh, zijn al een beetje op leeftijd, sommigen. En moeten dus nu in de schoolbanken plaatsnemen. Om weer uh, even opnieuw alle dingetjes te gaan leren. Die, uh, ja, waar ze eigenlijk helemaal geen uh, idee of interesse in hebben. Is dit... Wat anders dan een, een, een gewone EHBO-cursus? Een gewone is natuurlijk niet... Uh... Ja, ik heb... Uh, nou, dit is even de lijst waar ze aan moeten voldoen. En dat is best pittig. Um, er staat bijvoorbeeld op uh, de vijf belangrijke punten in de EHBO... en beoordelen bewustzijn, uh, vrijhouden van de luchtweg. Nou, je, als je deze lijst ziet, is het best pittig te noemen... Wordt even gelezen. Maar. Ja, ja, dit is goed. In principe uh, hebben we twee avonden uh, wat ik de cursus geef. Ja. En ik begin uh, om half acht uh, en om half elf uh, sluiten we af. En in, in al die twee avonden zijn we druk bezig. Want anders red je het niet. Nee. Dus ik krijg natuurlijk ook een boekje om uh, zelfstudie te doen thuis. Nou, ik, ik zie inderdaad een heleboel staan. En, ja. Dan rijst het mij wel de vraag, red je dat in twee avonden? Ja, ja, ja. ja nee dat red je wel. Ik ja. heb hele kleine groepjes. Oké, okay. maar daarna moet er ook nog examen gedaan worden of niet? Nee, nee ik certificeer. Okay, ik mag officieel certificeren. En vervolgens uh, kan er vanuit het Oranje Kruis getoetst worden. Komt er iemand binnenstappen en ik ga even kijken hoe jouw opleiding eruit ja, okay. ziet. Helemaal goed. Niets mis mee ja prima en uh... dus eigenlijk net zo als de APK keuring ja. onverwacht kan er iemand langskomen ja. die zegt van is het wel goed gekeurd ja nee ja. maar dat is nu eenmaal zo en ja. dan moet je ook uh, voor jezelf moet jij ook een beetje op die norm blijven maar uh, Lia is uh, eh voor kinderen is die anders dan aan anderen Um, ja, specifiek op die doelgroep, speciaal voor, de kind, voor, voor echt uh, jongeren. We hebben natuurlijk uh, EHBO-poppen, uh, kinderpoppen hebben we, dus reanimeren ook op kinderpoppen. Ze uh, leren het gebruik van de AED op een kind, dus dat zijn al hele andere insteek als bij een volwassene. Alleen de regels van volwassenen, uh, reanimatie 30 massages en twee beademingen, kun je in nood ook bij een kind toepassen. Mm -hmm. ja. Maar als iemand nou al gewoon een EHBO-diploma heeft... Dat mag dan niet gelden ja, nou ja, als gastouder? Ja, spe specifieke module voor kinderen EHBO. Ja, nee, prima. Hartstikke goed. Dan hebben ze in ieder geval een insteek. En dat is alleen maar goed. Alleen is deze module weer specifiek bedacht ja, door het Oranje Kruis. Want ja, die zagen natuurlijk ook wel dat er best veel vraag naar is... om echt specifiek op de doelgroep voor kinderen aan de slag te gaan. Het is toch een ander. Het is geen volwassenen. Nee, dat is zo. Dus ja. je moet ze anders benaderen. Een kleine kleiner werkgebied ook. Hè? Ja, heel ja. zeker. Want uh, met baby's heb je natuurlijk een heel andere reanimatieplaats. Ja. Ik weet het. Twee vingers, BHV, uh, onder andere krijgt er ook ja. mee te maken. Dus ik uh, start uh, 12 januari en uh, 19 januari met een nieuwe groep. Uh, mensen kunnen zich nog opgeven. En waar is de cursus? Hier op de Torbeekstraat, 24 bij mij thuis. Oh, oh, gezellig. Ja, nee, het is een klein groepje. Dus uh, zes, uh, zes, zeven personen. Mm -hmm. En dan. Uh, heb je enige idee hoeveel gastouders er zijn in uh, Zandvoer? Geen idee. Nee, nee. Ik heb daar oh, geen onderzoek niet. naar gedaan. Mm. Zal best wel. Meestal zijn die mensen ook aangesloten bij een organisatie hè, die al hun administratie regelt. Dus uh, ik heb oh. geen flauw idee. Al die uh, gastouders die moeten voldoen aan die certificatie. Dus ik neem aan dat al die gastouders een brief krijgen van het ministerie of uh, wie de bewaker daarvan is. Van jongens, ja, jullie ja, moeten voldoen aan. Ja, en, ja. Uh, en dan kunnen ze, of ze geven het al zelf aan de gastouders. Bureaus hebben heel veel al geregeld. Maar je moet een officieel gecertificeerde instructeur hebben. Ja, dat is natuurlijk logisch. Maar, dat, uh, ja. Ja. maar er zijn er natuurlijk ook uh, mensen die het zo'n papiertje geven aan. Uh, en dat is niet officieel. Nou, dat, dat is natuurlijk niet de bedoeling. En nee. dat zie je in, in meerdere takken van, uh, ja. van werkzaamheden. Van, nou, je Zo werkt het dus niet. Er moet nee, gewoon maar, netjes uh, aan, deze, aan deze lijst voldaan worden. Ja, het is Een worden. pittige lijst. Ja. Uitgeslagen tanden, tando zie ik hier bijvoorbeeld staan. <laughs> Ja, het is, uh, we zijn niet met een agressief lesje bezig. Nee, maar het kan natuurlijk wel gebeuren dat zo'n kind op de stoep valt en die ja, tand gaat door de ja, lip. En daar ja, moet ja, je wel wat vervelend. mee doen. Zijn er kosten aan verbonden? Ja, we, hebben, uh, we starten in een laag segment. Want uh, er zijn natuurlijk heel veel verschillen ook in deze uh, kosten. Uh, je kunt uh, bij ons inschrijven voor 65 euro. En vervolgens krijg je, een, als je het goed afsluit, een officieel Oranje Kruis certificaat. Ja. En je kunt je opgeven met mijn telefoonnummer 5714119 in Zandvoort, Lia Sol. Nog een keer? <laughs> <laughs> Bww. Nee hoor, 5714119. En dan kunnen ze alle informaties uh, krijgen. Is er ook, als je zo'n certificaat hebt, eenmaal, is er ook nog nascholing nodig? Ja, om de twee jaar. Officieel, net als je eigen volwassen EHBO. Er is altijd bijscholing nodig. En je bent eigenlijk nooit uitgeleerd. Mm -hmm. In de EHBO, de mens verandert niet zo. Maar wel, de onderzoeken naar het gebeuren binnen een mens veranderen. We kunnen veel meer lezen wat er gebeurt in het lichaam. Omdat er zoveel stickers en plakkers op zijn. Dus we leren daar alleen maar meer. En dan worden de regels bijgesteld. Ja. En dan moeten wij dus daar ook aan voldoen. Ja. Dus alle instructeurs gaan ook... Na bijscholing. Mm -hmm. ja. Wat, wat, ja, ik zit er zo eens naar te kijken. Ik heb je lijst net doorgelezen. Ik zit nog steeds met die twee avonden, maar ik ben zeer benieuwd uh, of nee, je na eens wil vertellen of, dat, uh, of ja, dat past. Ik heb al een aantal mensen opgeleid, okay. die zijn al klaar, zijn nog gecertificeerd. En uh, vervolgens uh, krijgen ze ook een boekje mee om thuisstudie te gaan doen. Want het nieuwe leren is ook thuis in de boeken duiken. Ja, dat is niet helemaal gelukt. Dus je hebt natuurlijk ook de kans dat kinderen het slachtoffer worden van nee, nee, als nee, proefkonijntje nee, nee, van ga je even liggen, want ik moet even iets mond tot mond doen. <laughs> nee, nee, nee, het, het is wel leuk dat, de, dat partners dat op elkaar gaan oefenen. En ook met kleinkinderen zeggen: Ik ga stabiele zijligging oefenen. Wil je mij even helpen met de lessen? Ja, leuk. Ja, dus het gebeurt oh, dat, wel. Dat, dat werkt wel. Uit ja. ja. nee, ervaring uh, ja. weet ik dat het helemaal uh, prima goed gaat. Oké. Okay. Ik weet genoeg. Oké. Okay. Ik ook. Nou, een dank jullie wel. Oh, ik wens je succes met hebben. Nou, dat is uh, Lia Sol, Torbekerstraat 24 023 uh, 57 141 19 in Zandvoort. En de lesdagen zijn 12 en 19 januari. 19 januari gaan we starten met de cursus. Oké, okay, dankjewel. En ze kunnen zich nog opgeven. Ja, bedankt. Oké, okay, dank jullie wel. Mijn grootste geluk Jij bent mij zo dierbaar Mijn grootste geluk Nee, ik kan jou niet missen Een minuut van de dag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 His love and his place keep much brighter than tomorrow Mijn neem Hoor ik en uh, tegenover mij zit Mike Koper van het welbekende café Koper. Welkom. G Welkom, goedemorgen, dank u wel. Ik en u uit, allemaal een heel gezond 2010 uh, gewenst. Ik weet uit zeer betrouwbare Bron, dat u uh, gisteren genoten heeft van je enige vrije dag dit jaar. Ja, dan zijn we dicht. Nu ja, <laughs> beginnen we traditioneel met de vrije dag. Ja. En hoe was dat? Heerlijk, uitslapen, dat is bijzonder. En dan eerst gewoon om acht uur wakker worden en denken, hé, hey, het is 1 januari. En vervolgens natuurlijk naar de duik, hè? Ja, de duik. De duik. En dan hadden we nog een, een heel leuk feestje bij vrienden. Nou, compleet. Dag dagje is goed begonnen. Helemaal goed. Ben je mee dus mee is het geen uh, tijd geweest om de stenen te poetsen? Ik heb meegekeken, ja. Nee. Ik <laughs> En ik heb uiteraard oud en nieuw Chulent doorgebracht. Ja, ja. inderdaad, oefenen. Ben. Altijd. Dat is bij ons traditie hoor, in de familie en al mijn is dat vrienden moeten er ook. een beetje oefenen van tevoren. Oh, ik, ik, ik schrijf van tevoren aan alle schulers dat ze dat ook maar beslist moeten doen met de feestdagen. Het is bovendien ook heel gezellig. Ja, oefenen mag. Uh, want de wedstrijden zijn weer in aankomst. Want ja, staat Het uh, Nee, het zijn wedstrijden. Ik denk dat het hè? wedstrijden gaan worden. Ja. Um, om jullie mannen de... te plagen begin ik met de vrouwenwedstrijd. Ah, ja, en dan die, die, weet ik dat ik daar die, weer heel veel reactie onder meer van Ben Zonneveld op die krijg. Die doortraptheid <laughs> kennen wij al jaren. Ja, hoe ook... Hoeveel toernooi is dit eigenlijk? Het is in feite het vierde toernooi, maar de tweede keer, het tweede jaar dat we het organiseerden. Vorig jaar hebben we ook drie toernooien gedaan. Eerst een vrouwentoernooi onder het motto, uh, mannen mogen niet joelen, maar wel joelen. Ladies only. Daarna uiteraard de mannen en vervolgens de Battle of the Sexes. En wie heeft die ook weer gewonnen, de Battle of the Sexes? Belinda Göransson. Nee, als team. Als team? De Be Belinda? Nee, die was alleen. Ja. Maar waren de mannen beter als de dames? Nou, ik heb, ik, kijk, ik heb alleen maar naar de eindstand gekeken. Er stonden er drie. Want <laughs> <laughs> ik wil het toch horen hoor. Er waren drie, er was een top drie en er, daar was maar één man in. Ja, maar de totaaluitkomst van de mannen was hoger dan de dames. Het is, maar goed. Het is net als met de Olympische Spelen. Ben, Uiteraard, uiteindelijk kan er maar één de eerste zijn. En, en dat, dat geldt natuurlijk. Hè. Degene die op dat moment onder hoogspanning het beste presteerde, dat was Belinda. Was Belinda overigens ook niet bij de dames de beste? Ja. Ja, ja, ja, ja. Dus zij oefent stevig. En uh, zij heeft, heeft een goede worp. Ja, ja, ja. ja. <laughs> en nou, ze is stressbestendig. Dat is het allerbelangrijkste in uh, topsport, hè, is, dat is, weet is je. is dat zo? Ja. Spelen jullie eigenlijk volgens officiële regels? Ja. Of ja. zijn er koperregels? Nee, nee, nee. nee dat, zou, dat zou verwarring wekken. Wij, wij, uh, er bestaat, het is een officiële sport. Hè? Dat, ja, uh, ik dat heb me ik. er vorig jaar uh, ook in moeten verdiepen. Omdat het de eerste keer was dat we ons uh, ons toernooi gingen houden en het blijkt dat er officiële spelregels zijn ja. en uh, uh, dat je dat thuis doe je dat natuurlijk maar op ze boerenfluitjes maar de, de puntentelling en dergelijke ja dat hanteerden we volgens de officiële en is er ook een, een, een aparte jury ja dus er kan geen, ge geen geruzie komen van... Uh... Dat garandeer ik niet. Want er zijn altijd <laughs> nou, mensen die teleurgesteld zijn. Nee hoor. Nee, maar, dat, dat is. maar wat leuk is natuurlijk... Ja, de bedoeling is om er een hele gezellige avond van te maken. En dat sommige mensen wat, wat uh, enthousiaster zijn. En wat serieuzer daarin dan anderen. Dat, dat is natuurlijk Dat zo. heb je bij elk spelletje. Spel. Ja, ja. ik, ik ben een juwer bij de dames. Dat heb je zelfs met langzaam Ja, langzaam <laughs> heb je dat ook. Ik ben een, een, een, een verplichte toeschouwer bij de dames. Dus ja. ik had mijn foto toestelletje meegenomen. Ja. En als ik dat dan de volgende morgen eens bekijk, dan zie ik me toch een Partij Fanatieke Gezichten. Ja, hè. Dus Leuk, er wordt hè? Nee, nee, nee serieus nee, zeg ik. Nee, je <laughs> uh, hier Maar hoezo verplicht? Uh, ik mag niet meedoen uh, Ja, maar verplicht toeschouwen zeg je? Ja. Ja, omdat de dames natuurlijk wel meedoen. De dames van de berg. De dames doen wel mee. Dus ja, je moet nee, nee, mee. Uh, je moet dus mee. Maar ja, ja. wat ik even over oh, ja. de regels ja. terug wil komen. Er is op die avond en ook bij de herenavond en bij de Battle of the Sexes. Ja. Constant gebrabbel over terugpakken. Wanneer mag je een steen terugpakken? Je mag een steen helemaal niet terugpakken. Nooit. Dus hij moet achter de lijn blijven. Ja. En als ik hem ja. zo terug kan pakken, mag dat niet. Nee. Dan moet Volgens er, de officiële spelregels mag dat niet. Nee. Nee, Oké, okay, nee, dan is dat duidelijk. Ja. Want dat zie je natuurlijk wel gebeuren. Alleen. Ja, dat maar, doen wij thuis ook, ook hoor. Hopelijk, ja, tuurlijk. <laughs> ja, maar het is hopelijk, toch zo, je dan weer. dat mag niet, dat mag niet. Het is toch zo dat, dat een beurt uit drie onderbeurten bestaat? Oh, jij bent echt op de hoogte ja. van officiële ja, regels. Ja, ja, ja. Zo, jij vond ik zo'n mooi woord. Een beurt bestaat uit drie onderbeurten. Ja. <laughs> en het maximale aantal punten wat je kunt gooien is 128. 148. 148. 148 ja. 148, 148 je ja. ja. hebt gelijk. 148, je hebt gelijk. en dan kan je nog 8 bonuspunten verdienen. Kijk. Uiteindelijk. Dat zijn die acht... Nou maak ja, nee, nou, je dat ik niet. Met 28 stenen kan je 148 punten behalen. Ja, dan heb je nog klopt. twee stenen over. Dan kan je dus maximaal nog... Ja, uiteraard Dus je hem twee keer in de vier gooit. Ja, uiteraard. Ja. Ja, ja, ja, ja. Oh, nee, mijn hoofd zit, zijn we niet gekomen. Bij, bij, maar ik denk dat, dat bij mij in de familie de hoogste worp is. 128. Want zelf ben ik een 110 gooier, zo ongeveer. Nou, dan scoor je redelijk. Ja. Toch? Ja. Maar dat is jarenlange oefening hoor. Elke avond, alle kerstavonden, de Hoeveel bak heb je al versleten in je leven? Ik ben aan mijn tweede, een tweede homas. Nou, je hebt natuurlijk ook nog die hele mooie Dommelse ja, het hele leuke is dat, uh, dat wij hebben een, een, in onze regio van de Inbev een enthousiaste accountmanager. Dat als wij weer ergens onder een biertje een leuk idee opperen, dat hij zegt, oh, ik regel wel een paar sjoelbakken. En dat is natuurlijk heel aardig. Want om zomaar vier sjoelbakken op tafel te zetten, dan moet je wel de hele familie uh, arm ja. maken. Maar daar zit, zit toch verschillen, in, hè? want die, ja, die kale ja. sjoelbakken zijn wat stroever. Ja. En die van, uh, van de brouwerij, die vond ja. ik echt rete glad. Ja, nou, niet allemaal. Dat wa daar was ook verschil in. Maar mijn, mijn broers en ik hebben allemaal een, een, een schulbak. Ook die verschillen Stolbaan. onderling. Zo'n standaard Homas, uh, Sjoelbak, die verschillen dus ook onderling. Hmm. En wat is nu de, denk ik de grap, wat we tenminste geprobeerd hebben, is om iedereen dezelfde handicap te geven. Door uh, iedereen te laten shoelen op een gewone en op een uh, bekleden ja, draai, Sjoelbak. Kijk, natuurlijk shoelt hij ja. anders. Maar als iedereen nu dezelfde handicap heeft, is, dat, is, de, is de wedstrijd weer voor iedereen gelijk. Dat is, het, uh, dat is uh, de bedoeling. Hoeveel deelnemers kan je in totaal hebben? Ik kan er niet meer dan vijftig hebben, is vorig jaar gebleken. Ah. Wij, wij hebben er 50 dames en dat that, is echt de limit. Want uh, wat je zegt, hè, een beurt bestaat uit drie onderbeurten. Nou is het ook wel zo dat als er een andere bak bij is, dat het leuk is als iedereen even een paar steentjes kan oefenen. Dus vervolgens start je de wedstrijd, uh, daar komt een halve finale uit en daar komt een finale uit. Dus dat betekent dat je wel de hele avond zoet bent. En ik vind het een redelijke tijd om om uur of 11 klaar te zijn, anders wordt het... Uh... Uh, iets laat. Nou, vorig jaar liep dat volledig uit de hand. We waren pas om 12 uur klaar, want het, het, het, was, het enthousiasme was zo groot. Het was wel heel gezellig. Ja. Het heet ook niet meer Café Koper, maar Mike is ook. Ja. Oh, dit Hier klinkt toch in luisteraars? Nee, nee, dit is nee, de jaloezie. Nee, nee, nee. De <laughs> geen jaloezie enkel... dat de heren pas in tweede instantie mogen joelen. En geen... de eerste avond moeten julen. Geen enkele jaloezie, want wij vinden de herenavond ook heel, maar, heel gezellig. Maaike, vindt er ook een seksentest plaats? Ja, uiteindelijk is de uh, is battle of the sexes uh, daar. Oh, de seksetest! Nee, de ja. Oh my goodness, <laughs> nou zeg. Dat is een doping, ja. ja, dopingcontrole. Uh, uh, heel gelukkig in dit kleine dorpje aan de zee is het ons kent ons. Dus uh, de bekende dames die ze hadden ingeschreven, dat waren bij mij en weten ook dames. Maar en dat dames. god bij de heren ook zo. Okay. Ja. Okay. Ik heb dat ja, niet dat gaat getest. <laughs> Dus Heren, je kunt rustig in een rokje verschijnen. Maar de kans dat jullie betrapt worden is dan erg groot. En ik weet niet wat er dan gebeurt natuurlijk. Hè? Nou, je zou het net als uh, het, het, uh, het ouderwetse kopjesdag kunnen doen. Hoe bedoel je dat? Als je uh, kopjesdag had. Ja? Dan gingen de dames bij elkaar zitten ja? voordat ze gingen trouwen. Ging trouwen. En als er een man het in zijn hersens haalde om naar binnen te komen. Had hij geen kleding meer aan. Oh, ja precies. Dus dat zou ook een optie zijn, hè? Ja, ja, ja kom maar binnen hoor, met die schotster ook. <laughs> Wat is er te winnen? We, er zijn. Uh, uh, vorig jaar hebben we. Um uh, van de brouwerij een hele leuke prijs gekregen. Dat was namelijk uh, een gezellige avond uit in Café Koper. En dit jaar heeft hij ons beloofd om om weer een gezellige prijs te beschikken te stellen. Maar ik mocht daar nog niets over zeggen. Dat maakt hij de avond zelf bekend. En uiteraard, doen wij als Café Koper stellen wij ook uh, leuke prijzen beschikbaar voor nummers 2 uh, en 3. Uh, nou, ik vond uh, de, en de, vorig de jaar... vond ik leuk. En de trofeeën. Nou, ja, dat zijn, dat zijn uh, grote ja. ronde, ronde schulstenen met daarop uh, de winnaars en hun, uh, en hun namen. Die zijn uitgereikt naar de Battle of the Seven. En de gouden schulbak die de er schuubak. in is. Ja, is dat een wisselprijs? Of dat is een wisseltrofee. Een wissel. ja. ja. Die kan bij iedereen een jaar lang op de schoorsteenmantel dus komen te moeten staan. Moeten moet te je moet wel een, een schoorsteen ja. hebben, hoor. Ja. Alleen, er oh, je mag de, ergens op ophangen in je slaapkamer ook, hoor. Dus dat is hartstikke leuk. Wanneer zijn de heren aan de beurt? Uh, nou, voor de goede orde, de dames ja. zijn de, dus de dinsdag dan? de 12e aan de beurt. En de heren dinsdag 16 februari. En dan de battle? En de battle of the sexes is dan... Dinsdag, oh, wat heb ik het staan? In maart. Nou, mag ik daar, maar, mag ik daar nog even op terugkomen? Hé, hey, dag Tom. Ook jij een heel gelukkig nieuwjaar. Tom, die komt even erbij staan. Tom Hendricks. In maart is Sorry. dat. Ik ben er ook even uit. Sorry. Er, er gebeurt hier van alles. <laughs> Telefoons gaan af. Andere namen worden geroepen. Maar we hebben het nog steeds over... Uh, Julen en Julen. We waren bezig met de dames en de heren... Uh, 12 januari... Damesjule, 16, 16 februari, de heer. heren, en, de, en de, de de of... vier weken later in maart, ik moet even de datum schuldig blijven, maar dat zal ik jullie nog even doen toekomen, want ik heb het niet opgeschreven. Oké. Okay. Dat heeft met oud en nieuw te maken, heren, het spijt mij. Komt er Je bent de hele, even... hele dag gehad. Ja, en toen dan? heb ik hem niet opgeschreven, Mooi. raar hè? Komt er ook een buitenbak? <laughs> een, buitenbak ja, een buitenbak, ben Een buitenbak, voor op terras. Voor, voor... voor op terras, ja. Oh, dat is wel een heel leuk idee. Ik zal er eens dus even over nadenken of de weersomstandigheden dat goed uh, toelaten. Want wat je wel gemerkt hebt is natuurlijk dat wij een niet-rokerscafé zijn. Daarom. En uh, uh, de rokers moeten af en toe, die over het algemeen uh, op zo'n avond uh, niet zo'n rokersbehoefte hebben. Overigens. Wordt uh, sigaren, sigarettenas gebruikt om mooi mooie te maken? Oh, maar maken, daar he? zijn zoveel verschillende, dat is zo leuk hè. Er zijn Volk zoveel ijsbak. verschillende uh, uh, opdrachten die ik dan krijg. Heb je hem wel met talkpoeder gedaan? Heb je hem wel met pletje gedaan? Heb je hem wel met sigarenas uh, onderhouden? Ja, maar ik nee, hou dat geheim, ja, ja. hoe ik mijn bak onderhoud. <laughs> <laughs> ja, dat, is, dat, dat zal dan altijd wel een geheim blijven, want dat kunnen we niet ontfutselen. <laughs> um, we weten de datums, we weten de tijden. We komen In, uiteraard zelf kijken. Inschrijven kan persoonlijk, maar ook per e-mail. Uiteraard, ja. Info, apenstaartje, okay. ja. Vol is vol. Gezellig. Vol is vol. Vijftig deelnemers. En dan is er nog plek uh, voor de, voor de, voor de juilers. En, uh, en dan is ons uh, kleine cafeetje aan het Kerkplein vol. Ja, gezellig. Ik, uh, als, als uh, komer en speler, <laughs> verwacht ik er weer een heleboel van. Ja. Café Vol, altijd wel gezellig. Um, de datums zijn bekend, de Battle of Sex is datum die komt nog. Ja. Um, 25 mannen, 25 vrouwen. Ja. Oké, okay. ja, we gaan maximaal. spelen. Gezellig. We komen. Je bent welkom. Dankjewel. Dank jullie wel. Lieve in de nacht, in de nacht. hij gaat wandelen op de grond. Dit in de nacht, wat iedere man ervan Want met tijden, dan voel je, je eenzaam. Dan je de, de allereerste Goeiemorgen Zandvoort van het jaar 2010. Redactie Nel Kerkman, die ook uh, zorgde voor de koffie, en daarbij werd geassisteerd door Don de Gebber. Techniek Roy en David presentatie. Ben Zonneveld. En Tom Hendricks. En we wensen jullie allemaal een hele mooie zaterdag. Een nog een mooie zondag. Een heel mooi jaar verder. En we spreken elkaar ongetwijfeld volgende week weer. En niet te veel recepties aflopen. Bye bye. hun met Dat neem je in je macht Liefde in de nacht bij iedere man ervan verwacht Want een mens die kan niet zonder liefde Dat brengt je toch snel van je steun Ja liefde kan mensen toch helpen Wandelen op de grond. We uh -huh. liggen in de nacht. Uh -huh. Wat iedere man ervan verbaast. Op het einde. Winnen. Dan breekt de de passie los. Dan blijft geen mens meer binnen. Het land was van de Geen uniform is heilig. Een zoon die noemt zijn vader piet. Een fiets staat nergens veilig. 15 miljoen mensen, het hele kleine stukje aarde. Schrijf je niet. Laat je in een warde? 15 miljoen mensen op dit hele kleine stukje aarde moeten niet keurslijving. Laat je. De altijd open zijn. Deuz'n broodje je casus. Een land vol van verdraagzaamheid. Alleen niet voor de huurman. De grote vraag die blijft altijd. Waar betaalt die nou zijn huur van? Het land dat zorgt voor iedereen. Geen hond die van een goot weet. Met nazi ballen in de muur. Niemand die droog groot heeft, 15 miljoen mensen op dat hele kleine stukje aarde. Schrijf je niet de wetten voor, laat je in een water. Vijftien miljoen mensen op dat hele kleine stukje aarde, die moeten niet.